Lotlewin met het NOS Journaal. Het WK-voetbal is voor Oranje... geworden na de kansloze nederlaag tegen Frankrijk vanavond. Het Nederlands elftal verloor met 4-0 in Saint-Denis. Oranje speelde ruim een half uur met een man minder... ...omdat Kevin Strootman een rode kaart kreeg. Nederland staat nu vierde in de pool op zes punten van koploper Frankrijk. Zweden heeft drie punten meer en Bulgarije twee. Als Nederland de resterende drie wedstrijden wint... ...kan het alsnog als tweede eindigen. De zware tro tropische storm Harvey heeft al honderdduizenden huizen verwoest... sinds het vorige week vrijdag in Texas boven land kwam. De hoeveelheid regen die valt is nog altijd enorm. Op veel plaatsen is 1250 liter regen per vierkante meter gevallen. Dat is een record voor de VS. Meer dan 30.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten vanwege overstromingen. De enorme omvang van de watersnood begint nu duidelijk te worden. Volgens een Amerikaanse universiteit gaat het om een natuurramp die maar eens in de duizend jaar voorkomt. In de Duitse stad Frankrijk moeten dit weekend zo'n 60.000 mensen hun huis uit, omdat een bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. De bom weegt ruim 1,8 ton. De Britten wierpen hem af tussen 43 en 45. Waarschijnlijk was hij beschadigd en is hij daarom niet afgegaan. Het is de grootste evacuatie in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat de schade claimen bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. Het bedrijf loosde het giftige ammonium, waardoor de rioolwaterzuivering in Aarle-Rikstel ernstig ontregeld raakte. Het gif kwam in de A en in andere beken terecht. Om de waterzuivering te herstellen waren onder meer 20 tankwagens met bacterieslip nodig. Dat heeft volgens het waterschap veel geld gekost. Inmiddels is het water van de A- en de b stroomafwaarts weer van goede kwaliteit. Het weer dan nog, vanavond opklaringen en vannacht kan het mistig worden. Morgen soms zon afgewisseld met stapelworken. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nos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 Hij is Adelfimo, mijn broeder. En ik maar ik wil het niet te verstaan, en ik wil het niet te verstaan, en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 Friends rejoice